back down.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 Een reddingsplan dat samen met de EU is opgesteld... voorziet in leningen van in totaal 110 miljard... om Griekenland financieel weer gezond te maken. Voorwaarde is dat Griekenland tientallen miljarden bezuinigt. Intussen vergaderen in Brussel de ministers van Financiën van de EU... over een nieuwe manier om de stabiliteit van de euro te garanderen. De Europese Commissie wil leningen verstrekken aan eurolanden die in de knel komen. Dat geld wordt dan eerst tegen gunstige voorwaarden op de kapitaalmarkt geleend... Het is de bedoeling dat de 16-euro-landen zich zo nodig garant stellen, zodat een hogere lening mogelijk wordt. De EU-landen willen er koste wat kost vanavond nog uitkomen, voordat de beurzen morgen opengaan en de koers van de euro verder kan zakken. In Londen zijn de onderhandelaars van de Conservatieven en de Liberaal-Democraten positief over hun overleg over de vorming van een coalitieregering. De partijen zijn het erover eens dat overeenstemming over het te voeren economisch beleid... cruciaal is voor het slagen van de onderhandelingen. Het overleg gaat morgen verder. De partijleiders Cameron en Clegg zijn zelf niet bij de onderhandelingen... maar ze hadden vanmiddag wel langdurig telefonisch overleg. Clegg sprak vanmiddag ook met premier Brown, met medeweten van Cameron. Brown heeft de liberalen ook regeringsdeelname aangeboden... als het overleg tussen de conservatieven en de liberalen mislukt. De Londense voetbalclub Chelsea is de nieuwe Engelse kampioen. Op de laatste speeldag versloeg Chelsea met 8-0 Wigan Athletic. Op de tweede plaats eindigde de kampioen van de afgelopen drie jaar Manchester United met 1 punt achterstand. Een derde werd Arsenal. De eerste drie plaatsen zich rechtstreeks voor de Champions League tot een Hotspur zit in de voorronde.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 een soort voedselreflex, voedselreflextherapie. Eigenlijk... <laughs> ja, voedselreflex voor je hele systeem. Ja, ja. ja precies. Ja, al die <laughs> drukpunten die komen eruit. Ja, ja. ja, ja. Um. ja en daar wil ik toch nog even op doorgaan. Zo'n ja. zo behandeling bij jou uh, is, is dus via de voeten, of is dat met dans? Het is, of toch uh, dat je zegt een geestelijke begeleiding? Of ja, ik, doe, ik heb een heel pakket zeg maar uh, en ik noem het Soul Synergy Coaching.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 Nou, na het volgende nummer gaan we die ervaring meemaken. Want dan komt er een impressie van uh, wat zo zoal doet op locatie. Uh, ja, gemaakt eigenlijk door uh, Mario. Ja, dit, nu eerst, sorry. sorry, dit is dan meer alleen het dolfijnenverhaal wat dan, daarna oh, okay. komt. Dus niets van het sol inzien, want dat was eigenlijk zo intensief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 No! As much as it did then when We were born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 Ja, je lichaam is de spiegel. Oké. Okay. Om daar meer in te komen is deze oefening heel mooi. En die kan je ook gewoon zonder partner doen thuis. Liefde. Ja? Ja, is het wel. Ik denk wel dat je op een gegeven moment... Ja, je moet het even, even durven om jezelf uh, los te laten. En dan, uh, omdat je geen tegen hebt, want je bent in het begin ik wel Dat is heel raar, want je moet op een gegeven dat loslaten en dan merk je dat je op een gegeven echt in die flauwe zit. Dat ja, vond ja, ik ja. heel mooi, En dan, dan voelt het heel raar want je bent bang dat je omvalt, maar dat gebeurt niet, omdat je alternatief je weer terug uh, gaat. Raar. Ja, lukt ja wat er ja, gebeurt me nou ja dan, dan moet je, je moet je loslaten ja. Ja, ja. Ja, ja, ja hoe vond jij het om mij tegen weer een zetje te geven nou, ook raar omdat je, je, je raakt toch iemand dan aan en je hebt ook, contact dat is onwennig? <middel> maar op een gegeven moment kun je dat ook wel loslaten denk je van ja je bent nee, hè, dus ja, je anticipeert ja. zeg maar wat je wat je ook ziet hè dat was dat proberen je ziet iemand bepaalde ja. bewegingen denk je oké okay. ja, dan kan, dan, dan. ja. Ja, ik vond wel heel mee. natuurlijk wat je deed, ja. Niet dat ik dacht van, oh moet ik zo, weet je wel. Ja, dat je dit zelf duwen je terug. Je liet me wel even uitbewegen. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ja, bewust. Ja, ja, wel. ja wel heel apart. dit. Ja, Een ja, beetje ja. niet voor niks, hè? Nee, dat, ja, dat is heel <laughs> blij. Ik ben impressed. Ja, wel, ja. dat ja. Ja, maar ik ben een luchtere. We zijn er zo voorzichtig. Luchtere. Nee, dat zie je. Zie je, zo luchtig zijn we niet. Nee, dat nee, nee, nee, is niet zo luchtig. Je legt zich erg in je hoofd. Stel je voor dat je met de doorvangende zwemmen bent. Oceaan. in contact bent in de universe.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 Uh, ja, muziek. Uh, Paul Garrick met uh, Close to Me... just me, or does it seem so different tonight, here with you now, I feel that everything is right, come to me now, there's no reason to hesitate. Cause I don't know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 Ja, je komt in een andere energie terecht. Uh, je maakt meer contact met je passie, met, met je diepere hartsverlangen. En daar ja, het wordt vaak gezegd, de ogen zijn de spiegel van de ziel. En als je ogen glanzen en er komt een vonkje door je ogen heen. Is, dat is die zielenspark, zou ik het maar noemen. Als je in dat, je passie bent en, en, ja, en in lijn bent met wat je ziel je aangeeft...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 mensen, welkom terug. Vanavond hebben we als gast Katharina Brinkmeijer. Haar doel is het samenwerken van spiritualiteit, lichaamswerk en dans. En ze heeft een praktijk Souls Energy. Maar Katharina doet veel meer. Katharina heeft ook gestudeerd aan een Dolphin Energy Practice. Wat, wat is Het wat? En, Vertel. is uh, Practic Corner of zoiets. Het is een opleiding voor Dolphin Energy Practitioner. Ah, zie je. Mm. Ik Dacht al wat een lastig woord is dat. <laughs> um, ja.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 betekent dat je een, eigenlijk steeds meer je dolfijnfrequenties, die je dan je eigen woorden, um, ja, ja, integreert. Dus je wordt meer een dolfijn-human being. Uh, dolfijn, hè? Ja, het wordt gesplitst <lacht> het, het spits, dan kom je er al uit. <lacht> ja. Ja. En de frequenties waar de dolfijnen mee verbonden zijn, die ze ons aandragen, is de frequentie van vreugde, van beweging. Nou, ik ben altijd in beweging geweest, dus.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 Something more familiar Than anything I know When I'm with them I feel playful And I see the eyes of hope harmonizing dance of love, beauty brings me to my knees, brings me to my home, when you come My love, our love, forever Behind the dolphins' miles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 Dank je wel. Alsjeblieft. Rob Spruit, dank je wel voor de techniek, voor de muziekkeuze en het bijwerken van de site die je altijd vertrouwd uh, verzorgt voor ons. www.inspiratieradio.nl De volgende uitzending is op zondag 16 mei van 8 tot 9 s'avonds. In deze uitzending is als gast Sjaak uh, Verwijs. Hij is al 10 jaar on...